lijnen voor meer medemenselijkheid gebaseerd op de guldenregel, regel wat u niet wilt dat u geschiet doet het ook een ander niet compassie van Karen Armstrong een wijsboek van een bijzondere vrouw nu in de boekhandel dit is Radio 1 1 uur het NOS journaal Gert Kluk relatieve rust op Tahrirplein in Cairo. Aanslag op gasleiding sine Woestijn. En moties op GroenLinks-congres niet gericht tegen Jolande Sap. Het weer, er staat behoorlijk veel wind. Het is zacht, de komende dagen neemt de wind geleidelijk af. Vanaf dinsdag wordt het weer wat kouder. Dat betekent niet dat de winter terugkeert. Twaalf dagen geleden begon de onrust in Egypte. Mensen voelden zich aangemoedigd door de opstand in Tunesië. Maar wel met het verschil dat de Tunesische president Ben Ali... inmiddels het land is ontvlucht en dat de Egyptische president Mubarak na elf dagen onrust nog steeds president is. Hans-Jaap Medersen van de Wereldomroep op het Tahrirplein. Raken de betogers op dat plein langzamerhand niet gefrustreerd? Ja, ze zijn op dit moment vooral gefrustreerd over het feit dat er hier veel meer militairen zijn gekomen... die proberen het gebied kleiner te maken, waarin binnen zich de demonstranten zich ophouden. Want die hebben zich nogal wat verder de straten... ...om het plein heen verspreid, hebben het gebied dat ze beheersen groter gemaakt. En de militairen proberen nu ja, ze verder uh, van het Egyptisch Museum bijvoorbeeld af te houden. Dus wij zijn heel honderden meters verder eigenlijk gekomen in de afgelopen dagen. Ook met gevechten tegen Mubarak-aanhangers. En nu zijn er uh, iets van 300 militairen in uh, een soort oproeruitrusting met helmen, met zo'n vizier. En die sluiten die demonstranten heel rustig in, hebben een soort muur gevormd. En intussen zijn hier ook uh, politici gearriveerd. En uh, sommigen vinden dat het uh, hier prima toe gaat en dat uh, deze mensen vooral moeten blijven staan. En uh, door moet het gaan met een eis dat Mubarak meteen vertrekt. Maar ik heb net ook gesproken met iemand, uh, een voormalig parlementslid van uh, de Moslimbroederschap, uh, De heer Beltaji. En die zegt dat er wel een soort tussenoplossing mogelijk is. Waarbij er als er een echt groot pakket van veranderingen komt. Dat betekent dat deze hele staat niet meer een politiestaat is, waar geen noodtoestand meer is... waar politieke partijen vrij uh, ja, zich kunnen begeven in het politieke spectrum... en andere zaken, en, en de wijziging van de grondwet dus... dan zou het mogelijk zijn, zegt hij, dat het bespreekbaar zijn... ik moet de woorden zorgvuldig kiezen, dat uh, Mubarak aanblijft als een president zonder bevoegdheden. Een soort, soort koning, uh, koning van Egypte. Voorlopig. Uh, tot aan september. Ja, uh, als ik jou goed begrijp, dan heeft het leger nog wat meer greep gekregen op de gebeurtenissen op en rond het plein dan de afgelopen dagen. Is er dan nog wel zo'n massademonstratie uh, mogelijk als gisteren? Nee, dat zou zeker als ze deze line aan houden zoals wij ze nu hebben opgesteld, dan kan je nog steeds praak, spreken van een massademonstratie. Dan is het de ruimte om het te doen een stuk kleiner. En ik het net ook al in die zijstraten dat ook allerlei burgers die daar hun winkels hebben gefrustreerd raken... over het feit dat ze nou ja, de de stad lam leggen. En dit is natuurlijk exact waar Mubarak op hoopt. Dat er verdeeldheid komt tussen uh, de demonstranten onderling. Je zag veel meer ruzie onderling. Maar ja, dit dus is ook verdeeldheid wel politiek. Als uh, zo'n man uh, van de Moslimbroederschap zegt... ja, ik zou kunnen leven met een... Uh, van al zijn bevoegdheden uh, omgaan, de president. Uh, tot aan de verkiezingen. En daar zie je al dat uh, er. Nee, moet Barak dus uh, op gaan rekenen. enige verdeeldheid. Terwijl deze meneer wel zegt. van nou, we moeten wel. als we gaan spreken met uh, de regering, met de president. met z'n allen, met al die verschillende oppositiegroepen. onder tafel gaan zitten. Maar nooit uh, ons laten uitspelen. Maar je ziet dat het een beetje gebeurt al. Uh, Mubarak die heeft nog ja. gepraat met enkele ministers. Business as usual. In ieder geval die indruk wil die, wil die geven. Is bekend waar hij zit? De laatste berichten waren dat hij gewoon in het uh, presidentieel paleis zit. Uh, daar heeft hij zich in ieder geval wel laten zien. Uh, ook toen een Amerikaanse journalist uh, volgens mij een interview daar had. En uh, dat, dat is natuurlijk ook een soort uh, symboliek. En ook, die symboliek is heel belangrijk hè, natuurlijk bij revoluties. Um, en ik sprak net met een andere politie: dus ja, van ja, kijk, wat de meneer van de broederschap zegt, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want als hij ook maar nog symbolisch president is, dat gaat de mensen, gaan de mensen op de straat niet accepteren. Nou ja, daarin zit het vast op dit moment. Hans Jad Melissen op het Tagierplein in Cairo. Uh, in Egypte, in het noorden van de Sinu-woestijn, is een deel van een belangrijke gasleiding ontploft. En volgens getuigen op de Egyptische Staatstelevisie was er een luide explosie te horen en er ontstond een vlammenzee. Correspondent Sander van Horen. Ja, de Egyptische autoriteiten zeggen dit is een aanslag. Is al duidelijk wie de daders zijn? Nog niet. Die Egyptische autoriteiten zeggen hier vanuit Cairo... dat het uh, Bedouinen zijn in uh, de Sinaï-woestijn. En dat ligt uh, in de lijn van wat er in het leven... Nu valt Sander denk ik eventjes... ...op een aanslag ja. geweest... En daar zaten uh, Beduïnen achter. En uh, de -e worden wordt oudsher herbevolgd door Beduïnen. Die mogen uh, vrij weinig. Die worden aan banden gelegd. ...door de Egyptische regering. Uh, je moet je ook voorstellen dat iedereen die wel eens in de badplaatsen daar geweest is... El Sheikh, Dahab, die weten dat de mannen die daar werken... veelal uit Alexandrië, Cairo en Luxor komen. Met andere woorden, die Bedouinen, die worden daar niet toegestaan om te werken. Die voelen zich achtergesteld en die hebben ook in het verleden... ...al heel duidelijk signalen af willen geven aan de Egyptische regering... ...dat ze er beter behandeld willen worden. Nou, dit zou weer opnieuw zo'n signaal kunnen zijn... En als dat zo is, betekent dat dat dus niets te maken heeft met de demonstraties hier in Cairo. En die gaspijplijn werd gebruikt? Die is nog niet in gebruik. Nee, de berichten zijn nu dat het vuur al wel onder controle is. Maar dat hebben ze gedaan, juist door het gas af te sluiten. En dat gaat volgens de ingenieurs hier, melden de staatsmedia, nog een week duren. En een week waarin die pijplijn dus niet gebruikt wordt. Nou, die komt uit in een Israëlische stad, Israël. Gas, dat zegt zichzelf redelijk uh, te kunnen redden, uh, zolang die pijplijn dicht is. Grotere problemen ontstaan in Jordanië, want daar gaat die pijplijn verder naartoe. En daar zijn ze voor de elektriciteitsopwekking toch wel behoorlijk afhankelijk van dit gas. Uh, ze hebben, zeggen de Jordaanse autoriteiten, andere brandstoffen moeten inzetten. Denk aan kolen, denk aan olie. En daar hebben ze nog voorraden voor drie weken. Nou... Als het inderdaad zo is wat de Egyptenaren zeggen... dat het een week gaat duren... dan zouden ze zich in Jordanië uh, moeten kunnen redden... zonder dat uh, mensen bijvoorbeeld zonder stroom komen te zitten. Correspondent Sander van Hoorn. Goed nieuws voor de liefhebbers van Harry Moelisch. Uitgeverij De Bezige Bij brengt nog niet eerder gepubliceerd werk van Moelisch uit. De uitgave gaat heten De Tijd Zelf. Het is een onvoltooide novelle... waaraan de schrijver in de laatste jaren van zijn leven heeft gewerkt. Moedisch laatste roman, Siegfried, kwam uit in 2000. Daarna verscheen geen nieuw werk meer. De novelle verschijnt op 30 oktober. Precies een jaar na het overlijden van Harry Moedisch. Dit is het NOS journaal met Gert Kluk. GroenLinksleden houden bezwaren tegen de politietrainingsmissie naar Koenders. maar leggen zich neer bij het besluit van de Tweede Kamerfractie. Een motie van afkeuring op het GroenLinks-congres in Utrecht is verworpen. Politiek verslaggever Hans Andering gaan. Um, ja, deze motie is tekenend voor de stemming onder de leden. Ja, dat kan je wel zeggen. Want uh, alle moties die behoorlijk ver gingen om uh, het besluit helemaal af te keuren... en niet richting Koendoen te reizen, uh, die hebben het niet gehaald. Uh, en met een ruime meerderheid zijn die moties weggestemd. Uh, er zijn wel moties aangenomen die uh, treurnis uitspreken... en die oproepen tot uh, waakzaamheid en respect. Nou ja, je voelt al aan uh, de woorden dat die moties veel minder ver gaan. En dat, uh, ja, wat dat betreft... Uh, de fractie in de Tweede Kamer en ook de partijleiding in elk geval gerust kunnen zijn wat hier vanochtend is gebeurd. Want leden zijn wel kritisch, maar de ultieme prijs die willen ze niet betalen. Het is geen politiemissie en dat weet iedereen. Ik heb de afgelopen weken mogen zien dat uh, als je een pacifist bent, zelfs in GroenLinks, je moet je gaan verdedigen. Want niemand begrijpt blijkbaar nog meer wat passivisme is. Ik weet dat het een moeilijke afweging geweest moet zijn. Voor u allen en zeker ook voor de fractie. Maar het is een zuivere afweging geweest. Integer, gewetensvol. Met het hoofd opgeheven en met de rug recht. Jolande, respect. Dank 25 wel. Op 25 dagen tot 2 maart. Ongelooflijk belangrijke verkiezingen. Want wij willen dit kabinet naar huis sturen. En daarom GroenLinksers... Laten we vandaag gebruiken om te binden in plaats van om te verdelen. En tenslotte, voor zover je examen kunt doen als politiek leider... Jolanda Sap is dik en dik geslaagd. Dank u wel. Ja, veel kritiek dus eigenlijk op dat besluit om mee te doen aan die politiemissie. Maar ja, de eenheid van de partij moet bewaard blijven. En er is veel respect voor Jolanda Sap. Wil dit nou zeggen, concluderen, dat de partij, de achterban en de fractie weer op één lijn zitten? Ja, uh, die conclusie kan je wel trekken. De kritiek die de leden hebben op het besluit, die blijft staan. Maar uh, kijk je naar de stemming in de zaal, kijk je naar de uitslag van uh, de moties... Ja, dan is er maar één conclusie duidelijk dat uh, de fractie en ook uh, fractieleider Jolande Sap... dat die hier vandaag zonder veel schade doorheen zijn gekomen. Maar dan kan ik meteen even vragen aan Jolande Sap die net uh, tevoorschijn is gekomen uit de zaal. Uh, hoe heeft hij de stemming en de moties ervaren voor de fractie en voor u zelf? Nou ja, ik ben ontzettend dankbaar dat het congres uh, met grote meerderheid vertrouwen heeft uitgesproken in de fractie. In mij als fractievoorzitter en in de besluitvorming die we hebben getroffen. En ik realiseer me heel goed dat de inhoud van het besluit uh, voor veel GroenLinks uh, nog heel gevoelig ligt, moeilijk ligt. En ik ben ook enorm gemotiveerd om dus te blijven investeren in uh, ja, zorgen dat het draagvlak komt. Dat draagvlak wil hij ook weer terugkrijgen door de 500 leden die hebben opgezegd om die uh, weer te benaderen om hun besluit te heroverwegen? Ja, daar zijn we al mee bezig geweest. De afgelopen week dat zullen we ook blijven doen. En ik kan me goed voorstellen dat mensen gewoon even ook tijd nodig hebben. De emotie van het moment is nog hoog. Maar we zullen mensen niet loslaten. We gaan ook gewoon over een half jaar of een jaar nog terugkomen. Want het blijven GroenLinks, dus we delen dezelfde idealen. We zijn een internationale partij die ver buiten de eigen grenzen wil kijken. Oké, okay, Nou, u heeft deze dag glansrijk doorstaan in de moties... Voelt u zich nu ook een beetje politiek leider van GroenLinks? Nou ja, ik heb zeker die ambitie, dat is duidelijk. Uh, maar ik heb nog wat, uh, wat tijd te gaan tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen. En dan uh, is het pas aan de orde, dan gaat het congres kiezen. Tot zover Utrecht, tot zover GroenLinks. hans ik Ga op het congres van GroenLinks. Ja. Je kunt dan op dit soort momenten zeggen we blijven nog even in Afghanistan... want de laatste Nederlandse militair heeft vandaag Uruzgan verlaten. Daarmee is na vijf jaar een eind gekomen aan de militaire aanwezigheid van Nederland... in deze Afghaanse provincie. Er zijn nog enkele medewerkers van ministeries achtergebleven om de missie af te ronden. Er zijn wel nog ruim 80 achtergebleven militairen actief in Kandahar. Ze maken deel uit van het team dat zorgt voor het terughalen van materieel uit Afghanistan. En een deel van die 80 militairen zal worden ingezet bij de nieuwe politietrainingsmissie in Kunduz. Sport. In Luik zijn de beste tafeltennissers van Europa... samengekomen voor het jaarlijkse top-12-toernooi. Het vrouwentoernooi kent twee Nederlandse deelnemers. Mark Brasser in Luik, hij volgt het toernooi. Hoe hebben de Nederlandse vrouwen gepresteerd... Ze hebben allebei uitstekend gepresteerd. goede start. Uh, Li Jiao om daar maar eens mee te beginnen. De titelverdedigster. Drievoudige winnares van dit uh, prestigieuze top 12 toernooi. Speelde tegen een Roemeense. Tegen Elisabetta Samara. Zhao speelde nog niet haar, haar beste tafeltennis. Maar dat hoeft ook niet om deze partij te winnen. Ze won hem toch redelijk overtuigend met 4-2. Tweede Nederlandse die in actie kwam was uh, Li Ook een lastige eerste ronde wedstrijd tegen Christine Silbereisen. Dat is een meisje uit Duitsland. Dat goed tegen verdedigend ingestelde speelsters kan spelen. En dat is Li dat weten we. Maar Dje heel overtuigend, speelde heel solide en won dus met 4-1. Dus twee mooie overwinningen zo in de eerste, eerste partijen voor de Nederlandse vrouwen. Is er een sterke bezetting op dit toernooi dit jaar? Ja, het is, het, is, het is heel sterk, het is de top 12, de naam zegt het al, de beste, de beste speelsters van Europa, de 12 beste speelsters van Europa en de en, en 12 beste spelers bij de mannen die zijn hier. Ik moet wel zeggen dat de, de topfavoriet bij de mannen, Timo Bol, de Duitser, veelvoudig Europees kampioen, veelvoudig top 12 winnaar, ook die is er dan niet. Die heeft een bovenbeenblessuur en spaart zich voor het WK dat later dit jaar in Rotterdam wordt gehouden. Maar verder een, een, een topbezetting inderdaad, een heel sterk toernooi. En de rest van de middag? Ja, ja, zometeen, het, het is nu even rustig. Uh, vrouwen hebben om 11 uur vanmorgen een eerste wedstrijd gespeeld. Omdat uh, Zhao en Jie allebei gewonnen hebben... betekent dat dat ze zometeen om half twee hun tweede ronde partij spelen. Uh, Jie doet dat tegen Daniela Dorian uit Roemenië. Zhao tegen een lastige tegenstander, tegen Melek Hu of Melek uh, een, een Turkse, maar een Chinese van, uh, van geboorte. Uh, als ze die partijen winnen, zijn ze zeker van de kwartfinales. Die worden dan vanavond gespeeld. Mochten ze deze partijen verliezen... Ja, dan is het afhankelijk van de andere partijen... of ze doorgaan naar de kwartfinales... die vanavond avond worden gespeeld. Morgen de halve finale is, morgenochtend en dan morgenmiddag eventueel de finale. Oké, okay, Mark Brasser, dankjewel. De Bobs 6 mee Kamphuis en Judith Vos zijn bij de laatste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen als tweede geëindigd. Op de Olympische baan van Cesana moesten ze alleen de Canadese combinatie Upperton-Brown laten voorgaan. En nog nooit eerder eindigde een Nederlands vrouwenteam zo hoog bij een wereldbekerwedstrijd. De Duitse, Sandra Kiriasis, legde voor de negende keer op rijbeslag... op de eindzege in de Wereldbeker. Kamphuis eindigde in het klassement als zesde. Er is verkeersinformatie. Bij de ABB, René Passet. Een korte file op de N325 van Arnhem naar Nijmegen. Door werkzaamheden daar dit weekend tussen Hussein Elde, twee kilometer. De van het nieuws. Op en rond het Tagrierplein in Cairo is het nu relatief rustig. In Egypte, in de Sinai-woestijn, is een aanslag gepleegd op een gasleiding naar Israël en Jordanië. En het Congres van GroenLinks betreurt besluitmissie Koundouz, maar steunt fractievoorzitter Sap. Dit was het uitgebreide Nasionaal. Goedemiddag. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie gaan we het hebben, onder andere over internetwinkel Bol.com, dat sinds deze week via haar site aan concurrerende elektronica winkels plaatsbiedt om hun spullen te verkopen. Verder het opvallende succes van de cursus Kansrijk Eigen Baas. En we gaan het hebben over de toekomst van Schiphol. Wordt dat vooral een zakelijke luchthaven of blijft er ook nog ruimte voor vakantievluchten? En na twee uur spreken we met een drietal gasten... over hoe het probleem van leegstaande kantoorpanden aangepakt moet worden. Maar we beginnen met het weekoverzicht. Het was de week waarin het nieuws volledig in het teken stond... van de volksopstand in Egypte. Ook Nederlandse bedrijven kwamen in het gedrang en na de reisbranche trokken multinationals als Heineken, Axel Nobel en Unie... leveren mensen terug uit het onrustige land. En Nederland is overigens één van de tien belangrijkste handelspartners van Egypte. Ja, Goed nieuws was er deze week van de grootste producent... van luxe artikelen LVMH, waar onder andere Louis Vuitton... en Moët Chandon deel van uitmaken. De afgelopen jaren moesten die het doen met een licht dalende winst... van rond de 2 miljard euro. Maar in 2010 is die winst geëxplodeerd naar maar liefst... 3 miljard. Met name de snel groeiende Chinese middenklasse nipt inmiddels massaal champagne met een dure Vuitton tas aan de schouder. Aan de andere kant van het spectrum gaat het een heel stukje minder. Kledingketen Hans Textiel heeft namelijk het voltallige personeel van het hoofdkantoor en het distributiecentrum naar huis gestuurd. En de verwachting is dat ook het winkelpersoneel binnenkort heel slecht nieuws zal krijgen. Ja, en tot slot scheidend Philips-topman Gerard Kleisterlee. Die wordt bij 1 april bestuursvoorzitter van telecombedrijf Vodafone. Daarnaast was hij al commissaris bij onder andere Shell en de Nederlandse Bank. Dus veel tijd om te gaan vissen of golfen, dat krijgt hij niet. Over een minuut tien spreken we de geestelijk vader... van een zeer succesvolle cursus Eigen Baas Worden. Maar beginnen met de grootste webwinkel van Nederland. Bol.com, want daar hebben we het over. En dat hanteert sinds dinsdag een opmerkelijke verkoopstrategie. De webwinkel heeft namelijk zijn deuren geopend voor zijn grootste concurrenten. Consumenten kunnen op de website van Bol.com terecht... om daar producten van andere winkels te kopen. Deze nieuwe dienst heet Bol.com Plaza... Alsof Albert Heijn de rookworsten van de HEMA gaat verkopen. We praten erover met Daniel Ropers, directeur van bol.com. Goedemiddag. Is, Goedemiddag. Dat, is dat een beetje een goede vergelijking? Ja, daar, daar, daar lijkt het een beetje wel op. En zelfs nog verder. Eh, alsof er bij, eh, bij de, de, de cola van Coca-Cola in een schap van Albert Heijn staat. Deze Coca-Cola van Albert Heijn kost 1,99 euro. Maar u kunt hier één schap lager, ook die van de C1000 kiezen. Ook Coca-Cola voor 1,89 euro. Of u heeft de keuze voor Super de Boer voor 2,09 euro. Doe in uw winkelmandje. En bij de kassa kunt u dit gewoon afrekenen en meenemen. Dat ja. is een beetje maar, het analogisch. Maar meneer Albert Heijn zal dan tegen u zeggen... u bent gek ja. geworden. Ja, klopt. Het klinkt heel vreemd, waarom en in de traditionele wereld dat kun je ook niet voorstellen, dat zou geen winkel zou dat doen hoe houdt je in je hoofd, als die klant helemaal binnen is dan wil je hem natuurlijk met je eigen producten via de kassa naar buiten sturen, maar wij, wij, wij denken dat dit toch een hele belangrijke stap is en dat heeft ermee te maken dat wij anders dan veel andere bedrijven niet zozeer geïnteresseerd zijn in de directe winst op de korte termijn maar dat we een vrij ja, lange termijn visie hebben, we willen de beste winkel van het Nederlands taalgebied zijn en als je de beste winkel wil zijn, dan betekent dat per definitie dat je de maximale keuze moet bieden en als, daar, als de producten zijn die je zelf niet kunt of wilt voeren, of je, bent, uh, je hebt besloten om iets niet in te kopen, of je leverancier heeft iets niet voorradig, ja, dan, dan, dan wil je natuurlijk toch een manier vinden om dat product snel te leveren, Het artikel snel te leveren. Als je concurrent dat dan op dat moment wel kan aanbieden, dan is de oplossing dus wat we nu hebben gekozen om ook het assortiment van de concurrent, hun aanbiedingen, hun prijzen in onze winkel te integreren en profiteren onze klanten van het breedste assortiment met de laagste prijzen en de snelste levertijden. Ja, beter bestaat niet, daar deden we het om. Maar je bent niet bang dat euh, nou, je eigen artikelen... dus ja, je hebt zelf elektronica-producten die via de webwinkel verkocht ja. worden... dat je die dus niet meer slijt, omdat altijd de goedkoopste gepakt wordt. Nou, Dat zou kunnen. Um, uh, en dat zou dus ook kunnen betekenen dat de, de bestellingen die bij ons worden geplaatst... niet meer allemaal door bol.com worden uitgeleverd. De klant die bepaalt of die bij ons bestelt voor een product wat bol.com levert... of dat die bestelt voor een artikel wat via een derde wordt geleverd, een partner. Een andere winkelier. Wij gaan ons daar niet in mengen. De klant die moet beslissen. En elke keer als die kiest voor het aanbod van in onze winkel... bestelt een, een, een artikel wat door een partner wordt geleverd... is dat voor ons een teken dat voor die klant het alternatief beter was. En dat we een goede keuze hebben gemaakt om dat ook aan te bieden. Nou Nogmaals, op de lange termijn wordt Bol.com daardoor de beste winkel... waar je als consument je zoektocht naar elektronica kunt beginnen. En dat is meer waard dan die laatste paar euro marge... Die, die behaalt als je zelf de levering verzorgt. Ja. Uw grootste concurrent op de wereldmarkt, dat is Amazon, die doet dit al een tijdje. Nou, als je daar naartoe gaat, je bestelt iets. Dan zie je dus in de eerste instantie: dit is de prijs die Amazon er verrekent. Mm -hmm. Vervolgens word je dus aangeboden andere uh, uh, producten. Wat blijkt daaruit, dat bieden ze natuurlijk alleen maar aan omdat die goedkoper zijn. Mm -hmm. Dan denk je, ja, maar wat? Dat is er is toch iets gaars aan de hand. Die Amazon dat is gewoon een veel te dure winkel. Dat gaat u ook gebeuren. Nou, kijk, kijk dat, uh, in, de, in de breedte is het waar... dat als je, als je te duur zou zijn... dan zou je natuurlijk uh, een verschrikkelijk slecht signaal zenden... Uh, als winkel. Amazon maar, doet dat, hè? Ja, nou, dan, maar wat er gebeurt is, er is. Op die markt voor elektronica. daar is dit met name relevant. Op die markt voor elektronica. Dat is een heel bewegelijke markt. Er zijn. 300 camera's op dit moment. digitale camera's die je kunt kopen. Uh, die zijn de ene dag populair. de volgende dag niet populair. Dan is er ineens een partijtje. wat in Duitsland wordt aangeboden. wat je goedkoop kunt mm -hmm. inkopen als winkelier. Dan weer is je groothandel uitverkocht. Um, uh, dus er gebeurt van alles en nog wat. Heel veel dynamiek. En hoe hard je ook je best doet. hoe hoe strak je beleid ook is om alles op voorraad te willen hebben... en altijd de laagste prijs te hebben. ja, Van die 500 concurrenten die ook aan het zoeken zijn... naar dat ene buitenkantje, is er heus wel... Een keer iemand die het goedkoper heeft. De laagste prijsgarantie bestaat dus niet. Meer. Nee, dat, dat is onmogelijk. En de winkels, de traditionele winkels die daarmee schermen, die doen het alleen maar omdat ze weten dat consumenten op basis van dat geregeld komen. Ja, niet, niet, ja het geloven en uiteindelijk helemaal niet uitgebreid gaan zoeken. En als ze het al uitvinden, denk ik van ja, moet ik naar al die moeite om terug te komen. Dus dat is meestal wassenneus. neus. Dit is natuurlijk voor de consument veel beter. Je ziet in de winkel die jij de beste winkel vindt, alle alle alternatieven van alle winkeliers die, die dat snel zouden kunnen leveren... en jij bepaalt bij welke je wilt kiezen, je hoeft maar bij één winkel klant te zijn bij ons, want je kunt gewoon met je account die je al hebt... 3 miljoen Nederlanders kopen al regelmatig bij ons... kun je dus ook bestellen zonder dat je eerst uh, op andere sites... allerlei in moet loggen en allemaal gegevens wordt achter, achter te laten. Maar dus dus, waarom zou je, ja, je dan naar toch naar Bol uh, ja. gaan? Want je kan natuurlijk ook rechtstreeks naar die site die je aangeboden ja, wordt. Omdat omdat waar is wat ik net stelde... Uh, dat uh, er is niet één iemand altijd de goedkoopste. Elke dag kan voor elk artikel in het assortiment iemand anders net weer iets goedkoper zijn. Maar en dan ga je toch als... gewoon naar een vergelijkingssite? En ja, maar dan maar vind je toch de goedkoopste? Dat, dat klopt. En um, een vergelijkingssite, die doen dat al. En als je het zo wil, wordt bop komt met deze stap de combinatie van de beste winkel. Hè, waar je echt alle producten goed kunt vergelijken. En de beste eigenschappen en een prettige winkelomgeving met ervaringen van anderen. Heb je dan gevonden wat je het liefst zou willen hebben, welk artikel. Dan opent zich een nieuwe wereld van alle winkels die dat artikel snel kunnen leveren met daarbij een kwaliteit en in die zin en kun je het direct bestellen en in die zin is het een combinatie van een winkel met een prijsvergelijker. Het nadeel van de prijsvergelijkers ten opzichte van dat model is dat ze vaak niet zo goed zijn in um, de klant leiden, inspireren naar de, de voor hem beste product. Je gaat ervan uit dat maar je op een gegeven moment een product hebt gevonden en dat je dan alleen de beste ja. winkel wil kiezen. En als je dan die winkel hebt gekozen, moet je als je een jaar lang uh, elektronica koopt, en je zou consequent altijd bij de allergoedkoopste kopen, even los van de kwaliteit, dan heb je aan het einde van het jaar met dertig verschillende winkels heb je een account, heb je, eh, krijg je e-mails, uh, moet je, je gegevens achterlaten, moet je verdiepen in een betaalmethode. Mm. Nou, dat is echt niet het optimum voor de consument. Wij geven die mogelijkheid ook, maar dan met één Vertel keer je even gegevens. Wat in. Uh... wat jullie verdienen, want ik neem aan dat jullie commissie vragen op de Klopt. producten die via bol.com verkocht worden Klopt. van jullie concurrenten. Klopt. Klopt. Kijk, wat wij te bieden hebben aan onze partners... en dat, uh, dat is dat wij die hele goede winkel bieden aan heel veel Nederlanders... en dan heel veel Nederlanders bijvoorbeeld kom op zoek zijn naar die artikelen. Um, uh, dat betekent dat zij de, de marketinguitgaven besparen... die ze anders zouden moeten doen bij bijvoorbeeld een prijsvergelijker... of een zoekmachine, want dat weet de gemiddelde consument misschien niet... maar wordt daar wordt vrij wordt voor betaald. Ja. En elke keer als je als consument in een zoekmachine of een prijsvergelijker... op zo'n link klikt, dan gaat er geld naar het platform... Hè, de prijsvergelijker de zoekmachine... En dat loopt behoorlijk in het papier. Wij doen daar zelf ook aan mee. Hè. Je moet wel, want er zijn consumenten die beginnen op die prijsvergelijks of in die zoekmachines. Uh, en dat betekent dat daar een enorme concurrentie is. En juist partijen die niet zoals wij een sterk merk hebben waar heel veel mensen zelf van naartoe komen. Die moeten het echt hebben daarvan. En dat betekent dat je toch al gauw tussen de 5, 10, 15 procent van je omzet kwijt bent aan zo'n zoekmachine of prijsvergelijker. Ja. Nou, dat kunnen wij dat goedkoper ook? doen. Wij vragen ook een commissie. Dat is ja. niet gek, hè, want wij, wij beloven ook. Hè, de klant die kan die ons betalen. Af? Wij rekenen af. We ja. doen van alles voor die... Uh, ja. En we richten natuurlijk de hele winkel in. Maar het is wel een stuk goedkoper dan maar, de, de prijsvergelijker. Wat is het voordeel voor jullie partners, noem trouwens even welke mm -hmm. dat zijn. Ja. De, de, de partners van het eerste uur, en daar zijn we ongelooflijk blij mee... zijn uh, uh, drie echte specialisten die bij elkaar ja. vier merken hebben. Dat is uh, Scheer en Foppen, die actief ja. zijn met het merk Bobshop en Internetshop.nl. Uh, ja. Dat is de Harense-Smit, ook een, een bekende keten uit ja. het, uh, het zuidoosten van het land... Uh, met het merk Megapol. En dat is een specialist in met name computers en, uh, en laptops... Uh, informatiek uit hoeken. Dat zijn uh, partijen die we als eerste hebben benaderd, die ook allemaal ja zeiden. En maar, uh, ongelooflijk getroffen me met uit, deze partners. What's doen. in it for them? Zij hebben al webwinkels mm -hmm. zelf. Mm -hmm. Waarom willen ze ook nog eens een keertje bij jullie op die, op die webwinkel staan? Nou, omdat, omdat er geen webwinkel in Nederland is waar meer mensen hun zoektocht naar elektronica beginnen uh, dan bij Bol.com. En uh, als je een, regelmatig iets goeds te bieden hebt, hè, een scherpe prijzen of een snelle levering, dan ben je op zoek naar plekken waar mensen dat kunnen zien. En dan kun je zelf heel veel geld gaan uitgeven voor een tv-campagne. Maar ja, uh, dit is een hele mooie manier. 130 miljoen bezoekers in het afgelopen jaar bij bol.com. En daar sta je dus nu met je prijzen en je beschikbaarheid gewoon tussen. Oké, okay. maar een van uw uh, uh, verkoopargumenten is de, de goede naam, die bol.com, heeft. is mm -hmm. le levering, dus kortom, je komt er als klant op terecht. Je denkt, nou, dat, dat wil ik wel, en dat is de prijs die bol.com daarvoor rekent. Mm -hmm. Nu komt het nieuwe model, dan komen mm -hmm. er dus goedkope aanbiedingen van andere. Gaat mm -hmm. u dan meteen bellen naar de magazijnchef? nou uh, Jaap, gooi de hele rotsen maar in de shredder. Want, ja. Ja, het is onverkoopbaar. Ja, dat klopt. Je, je, maar kijk, in feite, die transparantie hè, dat is natuurlijk de grote trend. De grote, het grote voordeel voor de, voor de klanten, voor de Nederlanders, hè, voor, voor, voor de wereldburgers, door internet is dat dingen transparant worden. En dan kun je als ondernemer zeggen: Ik ga heel oude wets, angstvallig, ga ik schotten zetten. En ga ik proberen om mensen niet te vertellen. Dat ze weliswaar voor mij hebben gekozen want ze eigenlijk beter één deur verder kunnen gaan kopen. Maar dat is ja. zo ouderwets denken, dat gebeurt elke dag al. Dus je bent elke dag als winkelier al heel hard aan het nadenken... hoe kan ik zorgen dat ik bij alles het beste ben... of in ieder geval voor mijn doelgroep de beste service biedt en de, de, de laagste prijzen heb en de juiste producten kies. Dus eigenlijk kiest. is het ook spijkerharde concurrentie. Ja, er is concurrentie en dit gaat uiteindelijk nog meer concurrentie ja. opleveren. Aan de inkoopkant, ja, het is niet anders. Aan de andere kant, die concurrentie is er al. He, die verschuift een stuk van, uh, van, van bepaalde marktenkanaal naar onze winkel. Maar dat is voor onze klanten natuurlijk hartstikke goed. Oh. Dat, je, dat, dat, dat, dat de transparantie toevoegt. En voor de Nederlanders ook. Maar, en kan dat nou werkelijk veroorzaken, het voorbeeld dat ik noemde... dat je dus uiteindelijk gewoon met onverkoopbare voorraden nou, zit? Het zal zeker zo zijn dat als, als, we, als we zien dat wij een inkoopprijs krijgen van een leverancier... die zo hoog is dat wij daar absoluut mee niet kunnen concurreren in de markt. En dat, dat is voor de klant niet erg, want die heeft dan in onze winkel de keuze voor een aantal andere aanbieders. Hè. Nog, maar ja. hoe hard wij ons best doen om die leverancier te overtuigen dat het geen eerlijke prijzen is. Nee, kan maar goed, gebeuren. Je, heb, je hebt het al besteld. Dan kunnen, wij, dan kunnen wij tegen de leverancier zeggen, ja sorry, maar als dit zo, als dit zo werkt, dan, dan kunnen we het artikel beter niet in onze winkel aanbieden. dus nee, voor de klant niet erg, want er zijn nog een heleboel Maar andere je hebt het al besteld, wat dan? Ja, dat is dan ons risico. Maar dat risico lopen we nu ook. Weet je, als we nu uh, 500 exemplaren van een tv inkopen. of van een digitale camera. Om, om het op voorraad te hebben en morgen komt er een goedkope partij uit Duitsland... en zakken de prijzen, dan gaan wij ook mee in die prijzen. En dan is het verlies voor ons. Dat is ondernemerschap. Ja, en er is nog een ander risico. Want jullie hebben een vrij goede naam, volgens mij. Wat betreft de service en de, de adequate levering... binnen een dag. Uh -huh. um, en dan ga je dus ook nog artikelen kopen van je concurrenten. Uh -huh. Laat ik maar zeggen, ik koop bij jullie. Ja. Via bol.com uh, iets van scheren en foppen. Ja. Maar dat gaat met hun distributie. Klopt. En stel nou dat daar de mist in gaat. Service slecht, komt uh -huh. te laat. Ja, ik weet het niet, het is maar een uh -huh. voorbeeld. Uh -huh. Dat... Het spiegelt zich wel op, ja. de, op jullie af. Ik bedoel, dat dat is waar. Het straalt op jullie af. Dat is waar. Kijk, we hebben al uh, sinds 2007 uh, onze winkel opengesteld... voor uh, de verkoop van tweedehands boeken En van tweedehands uh, games ja. en cd's en dvd's. Daar loop je dat risico natuurlijk en, en, helemaal en, hè? En, en, en neem van mij aan dat een ondernemer die maar één reputatie heeft... en die het moet hebben van een goede naam ongelooflijk veel uh, meer als een bok op de havenkist zit... als het gaat om een goede kwaliteit leven dan een, een particulier. En toch zien we dat we in, in no time de grootste platform zijn geworden... voor het verhandelen van tweedehands uh, mediaproducten. En dat de kwaliteit met de kwaliteit het vaak goed zit. En wat daar heel erg aan meehelpt... is dat we de mensen die ze hebben besteld vragen... om op de site te vertellen en, en, en een beoordeling te geven... die ook op de site zichtbaar wordt voor alle andere mensen... die die partij uh, eventueel overwegen om iets bij te bestellen. En dat is de beste stok achter de deur die je kunt hebben... Als wij namelijk transparant kunnen maken dat de kwaliteit van de ene partner vijf sterren is en van de ander maar vier. Hm. Ja, dan, gaat dat, uh, dan gaat dat diegene die het slechter doet, gewoon conversiekosten. Eh, en, en, en dat gaat u binnenkort op. ook doen met zo'n ja, sterren. Dat is er al. Iedereen die nu iets bestelt via Bob Complaza, dus die een artikel bestelt, wat door een derde wordt geleverd, ja. krijgt van ons een oproep deel je ervaringen en dat komt spijkerhard op de site te staan. Als de ervaringen te slecht zijn, gaan wij partners gewoon verwijderen. En dat gaat straks over meer producten dan alleen elektronica, neem ik aan. Want jullie doen ook speelgoed een dvd's en boeken en dan... Klopt. Ja, Het begint nu met elektronica. We zijn begonnen met digitale camera's, met uh, computers. Daar is een heel breed assortiment nu, ook via Plaza, verkrijgbaar. En uh, een stuk home entertainment, uh, DVD-spelers, harddisk-recorders. Maar in de loop van het jaar zullen we dat uitbreiden... naar alle elektronica-categorieën. Uh, uh, dus we zullen dat geleidelijk uitbreiden. Uh, en ook het aantal partners geleidelijk uitbreiden. Dus het wordt voor de klant alleen nog maar beter. Nou, Een redelijk bijzondere strategie om concurrenten toe te laten op je website. En daarover spraken we met Daniel Ropers, directeur van bol.com. Dank je wel. Gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl Cursussen ondernemerschap, die zijn er genoeg. Maar leveren ze ook het gewenste resultaat op. Aard Groen, hoogleraar innovatief ondernemerschap aan de Universiteit Twente... ontwikkelde tien jaar geleden de cursus kansrijk eigen baas. Waarbij inmiddels 542 cursisten werden opgeleid en gecoacht... en met groot succes blijkt uit een eigen onderzoek dat wel... van de Universiteit Twente. 70% van die mensen die daar dus de cursus hadden gelopen... begonnen uiteindelijk een eigen bedrijf. Uit Groen is bij ons het gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat was de noodzaak? Constateerde u regionaal een, een slecht ondernemersklimaat... of wat, wat, wat was het plan? Uh, ik niet zozeer. Uh, de Rabobanken in de Achterhoek uh, hadden eigenlijk een vraag... Uh, die kwamen bij mij vragen van, uh, wij zien uh, problemen in 2001, was dat ongeveer, uh, opkomen in de, in, de, in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren. Het uh, nou ja, ging niet zo geweldig met de economie op dat moment. Uh, en zij vonden eigenlijk het ondernemerschapsklimaat in de Achterhoek uh, van te laag uh, niveau. Uh, ze hadden het over van, nou de mensen hier, dat is uh, kieken wat wordt. Uh, uh, in plaats oh. van, uh, vol erop. En uh, zij waren al vrij lang bezig, ook met een aantal andere partijen. Om ondernemerschap uh, ja, eigenlijk te organiseren. dat er meer ondernemerschap zou komen. En bij mij kwamen ze toen met de vraag: van, zou je iets kunnen doen. op wat, ja, wat we dan maar de werkvloer van ondernemerschap noemen. om mensen. Uh, die ondernemers zouden willen worden, om die te begeleiden... Uh, oh. en, en te helpen om ook inderdaad succesvol ondernemer te worden. Ja. En nou zijn er genoeg managementboeken, dus... Uh, ja. en, en u bent daarin uh, niet alleen afgestudeerd stuggen, maar u doseert dat. Ja. Dus daar zaten ze wel het goede adres. Ja hoor, uh, wij uh, van uh, zeg maar het Centrum Nikos... het Nederlands Instituut voor Kennisintensieve Ondernemerschap... wat we feitelijk in 2001 hadden opgericht op de Universiteit Twente. Uh, daar uh, uh, ja, hebben we een heleboel expertise in huis over uh, ondernemen, over uh, hoe ondernemerschapprocessen werken. En dan bedenk je hoe je in een toch afzienbare tijd mensen het meeste bijbrengt. Wat ja. moet u dan eigenlijk die mensen leren? Ja, dat gaat dan dus om uh, eigenlijk uh, wat is ondernemen. Uh, het proces van zeg maar, het herkennen van een kans, het beoordelen van zo'n kans, het omzetten van zo'n kans in een businessconcept wat waarde kan creëren. En dan het gaan organiseren dat die waarde ook daadwerkelijk gecreëerd wordt. Dus, in de eerste instantie een relatief eenvoudig drie proces. Uh, waaraan je een aantal zaken moet uh, ophangen om dat goed te doen. Dat heeft in ieder geval mee te maken dat je een hele goede strategie moet ontwikkelen... Je moet een goed, uh, ja, je moet maar even kortweg organisatie uh, goed, goed in elkaar zetten natuurlijk. Nou, dat, dat snappen de meeste mensen wel heel goed. Maar met name ook het netwerken. Met wie doe je dat? Uh, wat voor soort uh, afspraken maak, maak je met partijen? Uh, met welke partijen werk je eigenlijk samen? He, de vorige ontwerp sloeg daar denk ik ook voor een deel op. En uh, dan wat voor geld uh, denk je daar aan te moeten investeren? Want meestal gaat de kost voor de baat uit, zoals het oude spreekwoord al zegt. Uh, maar ook wat ga je er dan aan verdienen en bij wie? Ja. En op, op die manier, dat, dat moet je mensen bijbrengen. Je kunt ze dat zo even vertellen. Klinkt simpel, maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. En in de praktijk, welke mensen kwamen daarvoor in aanmerking... om die cursus bij u te gaan volgen? Nou, in principe iedereen uh, die uh, de intentie had of het idee had... van ik zou wel ondernemer willen worden. Ze Heeft niet... u gewoon een advertentie gezet? Ja, precies. We Wie wil af... ondernemer worden? Ja, advertentie in, uh, in de lokale uh, dat dagladen. Ga je, dat ga je dan toch wel toetsen, neem ik aan. Ja, zeker. Dus je, je mensen. Ten eerste, je geeft zo'n advertentie. Dan zeg je van: we hebben een voorlichtingsavond. Nou, daar kwamen. Ik mag best wel zeggen, tot onze verbazing. honderden mensen op af. Uh, Toen de tijd. En uh, dan ga je vertellen: van, Nou, dit is wat we gaan doen. Een half jaar lang. Uitermate intensief. Het eerste design dat we hadden gemaakt. Zo ge gebaseerd op echt fulltime. De hele week vo vol in de ondernemerschap duiken. Uh, en nou, dan ga je aan de gang. En wat was de grootste gemene delen van de mensen die opkwamen dagen? Ik bedoel, hadden die een bepaalde leeftijd? Of was dat een kruising tussen onze Lieveer en Sinterklaas? Het was wel uh, tot onze, uh, uh, ook wel verbazing, toch eigenlijk. Uh, vrij uh, veel mensen van boven de 40. Boven de, misschien zelfs ook wel boven de 50. Mm -hmm. En uh, ja. Uit, uitgerangeerd in hun eigen baan? Ja, toch vrij vaak wel. En, en uh, dat was ook iets waar we. Niet op hard gerekend, ook helemaal niet op, op uitwaardig of zo... maar er kwamen eigenlijk vrij veel mensen op af die uh, werkloos bleken te zijn. Vaak uh, met een mbo-hbo-opleiding. Uh, soms met hele uh, acceptabele carrières achter de rug tot dan. Maar dan bijvoorbeeld uh, door een reorganisatie of iets dergelijks op straat gezet. En dan blijkt het, als je zo 45 of ouder bent... Nee. Uh, toen en nog steeds heel moeilijk te zijn om weer aan het werk te komen. En werden ze dan gestuurd door het UWV? Nee, op dat moment niet... Want uh, binnen het UWV, uh, zeker toen, dat is ondertussen wel veranderd... was de, het dat mensen moeten zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt. En de gedachte daarachter was, van, dat moet dus via een baan. Ja. Uh, want dan ben je direct van de uitkering uit. Maar ik begreep dat het ook vrij prijzig is. Uh, u zegt al een half jaar vrij intensief. Ja. Ik denk fulltime met zo'n cursus bezig. Ja, dat moet iets van 14 mil kosten in eurootjes. Ja, dat uh, Ik neem dat aan, dat, dat, aan dat, het UWV... Verburg, dat is het bedrag. Dat ja. bedrag ik, hè? Ja. Ja. Nee, nee, dat, dat, dat uh, heb ik dus ook meegekregen ja. dat dat het ja. bedrag is. Maar ik denk, ja, dan gaat het UWV natuurlijk ook niet betalen. Um. Nou, het grappige was dat het UWV dat in, in het begin ook niet hoefde betalen. Wij hebben het UWV uh, eigenlijk door ons... Mag ik wel zeggen, bureaucratische incompetentie... een tijdje laten free-rijden. Uh, maar wij werden gesubsidieerd... mag ik zeggen, door uh, de Rabobank. Die stopte er veel geld in vanuit hun corporatieve... Uh, want want uh, die willen dan ondernemers bij hun gaan markeren. Ja, ja. Ook, ja, ook een dure hobby. hobby. Ja, ja hobby. precies. Dat, dat, dat, is dus, dat doet een bank uh, normaal gesproken niet op deze manier. Dat doen ze alleen als ze ook een corporatieve doelstelling hebben. En dat ja. was hier dus duidelijk aan de orde. Daarnaast uh, werd uh, de, de provincie Gelderland... Uh, en de Europese Unie... die, die stopte daar ook geld in. En wij stopten er ook vanuit... De, Universiteit een klein beetje geld. Maar, maar wacht eens even. Ik bedoel, een Rabobank die daar 14.000 euro per deelnemer in steekt. Hoe verdien je dat? Daar, daar is toch geen verdienmodel voor te bedenken. Want er zijn nog uitvallers. Ja. Hoe, hoe krijg je dat terug? Nou, als er nee. een succesvol ondernemer wordt, echt succesvol. en die bankiert bij jou, omdat jij die cursus gefinancierd hebt. Daar kan ik ja. me wel iets bij voorstellen. Ja? Maar, maar wat ja, dat is de redenering? Nee, de redenering was eigenlijk meer van. we willen dat, dat klimaat verbeteren. En uh, daarmee uh, stimuleren wij de wat generieker, de economische structuur van de Achterhoek... waar onze tijd 17 banken, tegenwoordig zijn er nog vier... zijn allemaal gegroepeerd, uh, uh, actief in zijn. En dat betekent dat we dan uh, indirect en op lange termijn dat wel terugverdienen. Maar het was hun doelstelling niet. Dus zij hadden geen businessplan van wat gaan we met en verdienen. Hun doel, en dat is overigens iets wat wij ook, als wij het over waarde hebben... Dan gaat het ook niet alleen over geld, maar gaat het bijvoorbeeld over je strategische doelen of je maatschappelijke doelen. En in dit geval was het heel duidelijk maatschappelijk doel van de Rabobank om dit geld erin te stoppen voor een periode. Ik bedoel, op een gegeven moment stapten ze er ook weer uit. Maar om het aan te jagen en om ondernemerschap eigenlijk te stimuleren. En, maar is dat nou echt gelukt? U heeft er onderzoek naar gedaan. Ja. Kun je zeggen van dat ondernemerschap is gestimuleerd en dat heeft een duidelijk effect? Dat heeft in ieder geval op de mensen die erin hebben gezeten... een duidelijk effect. Ik zou niet durven beweren dat als je 500 mensen... zelfs al waren ze allemaal in de Achterhoek geweest... en dat is niet zo, want er is ook een stukje in Overijssel... en een stukje in Eindhoven gedaan. Maar als ze allemaal in, in, in uh, de Achterhoek waren geweest... dan nog is dat een druppel op een gloeiende plaat, mm -hmm. in principe. Maar uh, alle geluid eromheen... Uh, de, de, ook de impliciete en soms ook heel expliciete training... die uh, de accountmanagers van de banken die erbij betrokken waren... We, wij, wij doen dit in heel erg sterk in een netwerkmanier van werken. Dus de uh, accountmanagers van banken waren hier direct bij betrokken. Uh, en die kregen een veel beter beeld van wat een vroege ondernemer... nu eigenlijk moet doormaken om te komen tot een succesvol ondernemer... waar zij normaal gesproken meestal te maken hebben met ondernemers... die al zo ver zijn. Wat bijvoorbeeld? Nou, wat dat plan die bijvoorbeeld uh, een plan hoeft niet heel erg goed te zijn in het begin... Uh, want dat heeft nog tijd nodig om te rijpen. En je kunt best een klein beetje investeren... in een kleine onderneming die nog niet zo'n goed plan heeft... als er maar een, vi, zeg maar, toch iets van een visie achter zit... en een, uh, een, act, een, een leerbaarheid achter zit... en iemand zijn netwerken goed opzoekt. Dus als je naar de op de vrouw kijkt uh, die het aan het doen is... dan kun je daar best uh, uh, ook wel aan lenen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat is wel iets waar uh, ook binnen de Rabo... best wel verschillende leereffecten zijn opgetreden. Dat hebben we ook gemeten trouwens. De Rabobank is daar ook weer mee gestopt met het financieren hiervan. Dus dat, dat, wel, ja. dat kansrijk eigen baas uh, als cursus bestaat ook niet meer. Jullie hebben er nog wel een vervolg aan gegeven? Ja, het is dus zo dat wij... Uh, kijk, onze functie is het ontwikkelen van methoden en technieken... voor ondernemerschapsondersteuning. Op basis daarvan dingen leren. Dat is, vanuit de TU? Dat, vanuit de TU, de ja. UT eigenlijk, de Universiteit Twente. Oké, okay. uh, de UT. Wat ook wel de ja. technische universiteit is hoor, ja. maar goed. Ja. Uh, anyway, uh, wij proberen dat vervolgens, uh, daar gebruiken we ook onze studenten bij, zeg maar. En onze studenten leren daar ook ondernemen en innoveren. Uh, in de, ook in de praktijk kunnen ze daar dingen mee doen. Maar wat we nu aan het doen zijn, is dus eigenlijk de methoden en technieken uitzetten naar andere partijen. Uh, we werken nu samen bijvoorbeeld met de hogescholen, uh, met de Saxion Hogeschool uh, in onze regio met name. Maar we gaan ook met andere partijen uh, samenwerken. We zijn nu bezig met uh, ook partijen in het buitenland, in Indonesië, in Rusland. Die bij dit bij jullie heet vinden. het Venture Lab, okay. En nu hebben wij Venture Lab inderdaad uh, ontwikkeld. Op basis van dit uh, proces kregen wij de vraag van... Hey, de Universiteit Twente heeft 700 spin-offs in 20 jaar gecreëerd. Dat is heel erg veel. Geen enkele universiteit in Nederland doet dat ook bij, bij benadering na premier Rutte heeft dat kort geleden nog een keer bevestigd. Dus uh, dat was wel leuk om te horen. Maar uh, die bedrijven blijven wel relatief klein. Er zitten hele grote bij. Booking.com komt bijvoorbeeld uit Twente. Uh, maar is elders groot geworden, moet ik zeggen. Ja. En uh, er zijn nog een paar andere bedrijven. PO Advies, uh, 400-500 man adviesbedrijf, is groot geworden. Uh, er zitten nu een aantal bedrijven uit de nanotechnologie. die met 60, 70 man werken is relatief groot. Maar gemiddeld blijven ze onder de 10 man personeel. Waarom is dat bij mij gevraagd? En wat kun je eraan doen? Nou, het komt omdat de mensen die het doen te technisch zijn. en in feite onbewust incompetent zijn op het gebied van bedrijven. van zaken doen. En dat leren we ze nu in de Venture Lab. de volgende stap. De volgende stap. En daarmee gaan we proberen om bedrijven te creëren. Veel meer Booking.com's zijn aanverwanten. die sneller groeien. Ja. Tot, tot, tot slot nog één ding. Uh, we hebben het over een 70% uh, succesgarantie. van in ieder geval. van mensen die dus ondernemers zijn geworden. Ja. Heeft u ongetwijfeld bij uw onderzoek uitgezocht. hoeveel dat er nog waren na een jaar tijd? Uh, sterker nog, dit is na drie jaar tijd. Dit is na drie jaar tijd? Ja, en dat, dat is ook het nou, bijzondere... Dan waren er nog 70% van die mensen waren overend? Uh, ja. Uh, dat wil zeggen 50% met omzet. En 20% uh, die nog in de conceptontwikkelingsfase uh, zitten. Dus die doen vermoedelijk er ook iets anders bij... dan wel hebben een partner uh -huh. die uh, hun uh, broodjes... Uh, overend haalt. Uh, <laughs> andere zaakjes nee. regelt, maar... Uh, dus uh, uh, dat is ook eigenlijk het bijzondere. Want inderdaad, we weten uit algemene cijfers... start-ups in het gemiddeld. Uh, uh, binnen drie jaar is uh, daar maximaal 40% van over gemiddeld. En bij ons is het dus uh, 50% met omzet van over... en 70% nog steeds actief. Dat is uh, aanzienlijk meer. En dat bij een doelgroep... die. Normaal gesproken niet direct aangetekend worden van... nou, dat is nou de, ja. de doelgroep waar we vervangen. Lastig bemiddelbaar. Nou, Helder, hartelijk dank voor uw komst. We spraken met de Hoogleraar Innovatief Ondernemerschap Aard Groen... van de Universiteit Twente. Het ging dus over kansrijk eigen baas en methode... om succesvol een eigen bedrijf op te zetten. En inmiddels is dat dus opgegaan in de Venture Lab Twente. Nogmaals, fijn dat u er Dank u wel. wel. Oké. Okay. Ja, Nederland kent, vergeleken met andere landen, relatief weinig snelgroeiende bedrijven. Zo bleek deze week uit een onderzoek van het EIM, het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. En dat terwijl deze snelle groeiers enorm belangrijk zijn voor de economie. Waarom we zo achterlopen met onze snelgroeiende bedrijven en tegen welke problemen ze dan aanlopen... gaan we praten met Willem Overbos van MKB Service Desk. Dag Willem. Goedemiddag. Was jij daarover verrast, de uitkomst van dat onderzoek, of, of wist je dat al, dat snelgroeiende bedrijven niet zo uh, vaak voorkomen in Nederland. Ja, wat is niet zo vaak? Uh, we hebben wat navraag gedaan. Het gaat om ongeveer 10.000 snelgroeiende bedrijven in Nederland. Uh, op de uh, 800.000 bedrijven die we hebben, uh, kun je zeggen is dat niet veel, maar toch uh, ze leveren een belangrijke bijdrage aan, uh, aan de economie. En uh, als je kijkt naar wat is snelgroeiend, ook in navolging van het gesprek hiervoor. Snelgroeiend ben je als je in uh, drie jaar tijd meer dan 20 gemiddeld Per jaar groeit in omzet, personeel of in uh, marktomvang of innovatie? Nou, we zeiden ook relatief weinig snel groeiend, want dat is natuurlijk ten opzichte van landen om ons heen, neem ik aan. Want jij zegt 10.000 op de 800.000 is best veel, maar als je dat naar landen om ons heen afzet, dan valt dat wel weer een beetje tegen. Dan valt het weer tegen. En dat is ook wat dat onderzoek aanwijst. Er moet bijgezegd worden dat dat onderzoek zich baseert... het zijn wat oudere cijfers op de periode 1999-2005. Dus er is de afgelopen vijf jaar natuurlijk nog wel een hoop gebeurd... Eh, ook in Nederland om dat, eh, dat beeld iets bij te stellen. Maar inderdaad, in, in de landen om ons heen, het ging met name over Europa... zie je dat eh, in andere landen ja, er meer snelgroeiende bedrijven zijn... Um, hoe dat precies komt, daar zijn wel aanwijzingen voor gegeven. Ja, ik in het Ja, als je dan toch bezig bent. Precies. De, denk je? De, in het onderzoek wordt dan gesproken over een, uh, een drietal redenen. Enerzijds uh, was het zo dat ten tijde van het onderzoek in Nederland... het ondernemerschap bij uh, HBO en WO-opleidingen eigenlijk niet op de agenda stond. Ik ben zelf in 1991 gaan studeren en toen was inderdaad ondernemerschap... gewoon helemaal Kom, geen issue. kon nog geen potlood verkopen. Ik, nee, überhaupt niet inderdaad. <laughs> Nog steeds niet misschien wel. Maar het was geen onderwerp op de universiteit en ook niet op hogescholen. En eh, Het onderzoek neemt dat wel mee. Je ziet dat de afgelopen jaren, zeker vanaf eh, 2003, 2004, is ondernemerschap, eh, centers for entrepreneurship op nou, eh, Universiteit Twente, Delft, eh, Eindhoven. Eigenlijk elke universiteit, stad heeft wel iets met, eh, oh. met ondernemerschap nu. Dus dat is aan het kantelen. Een uh, andere reden, in het onderzoek genoemd... is dat uh, de ja, bescherming van personeel, van werknemers, heel goed is. Waardoor het aantal mensen die voor zichzelf beginnen... in die, in die periode relatief laag was. Nou, dat helpt natuurlijk de groei niet. Simpelweg, dat werd zo beleefd. De... de de, de last van va vast nee, nee, personeel? Risico. Ja. het nou, risico. Niet zozeer de last van vast personeel als wel de stap om te gaan ondernemen. Ja. Want daar gaat het dan om. je goed om. beschermd als loonslaven, dus waarom zouden we het risico lopen? Zekerheid versus onzekerheid. Ja. Ondernemerschap is de keuze dan zijn we voor... toch ook heel weinig ambitieus eigenlijk? Als we, nou, ja, als we zeggen van nou laat ons maar gewoon in vaste dienst. hebben we al die bescherming en al die goede regelingen. En als ondernemer weet je het maar nooit. Ja, het blijkt zo te zijn dat mensen echt een keuze moeten maken. A, om te gaan ondernemen. En de laatste verklarende factor is dat er heel veel. Zeker de laatste paar jaar zijn natuurlijk enorm veel zelfstandigen zonder personeel. Gestart vanuit een vast dienstverband. Half erbij. Dan noemen ze toch zielenpoten zonder pensioen oh. tegenwoordig. Ik, het zijn jouw woorden die <lacht> Ik ben er zelf ook één. Hoe ja. ja. is met pensioen? Laten we daar maar ja, over hebben dan. In eigen maar het is wel zo dat, dat daardoor dat beeld van zeg maar, in Nederland zijn er weinig groeiers enigszins wordt vertekend, uh, die mensen, dus de ZZPO, die zijn niet begonnen om te groeien, maar die zijn begonnen om een stuk, die gaan ondernemen omdat ze een stuk vrijheid willen uh, en uh, eigen invulling van, van je inkomen, want daar gaat het dan om. Ja. En dit onderzoek richt zich echt op die bedrijven die starten vanuit een ambitie om te groeien, om een bijdrage te leveren in de economie. Uh, maar inderdaad... Wat is die bijdrage dan? Waarom is het zo ontzettend belangrijk dat je van die groeiers erbij hebt? Je zou zeggen: God, als je 800.000 bedrijven hebt die het goed doen. Waarom zijn die snelle groeiers nou zo belangrijk? Maar waarom die 10.000 zo belangrijk zijn. Ik denk dat een paar hele leuke. Er zijn een aantal van die wedstrijden of lijstjes in Nederland: uh, Deloitte Fast 50, FD Gezellenprijs. Die laten zien wat de, de 50 of de 100 snelst groeiende bedrijven in Nederland zijn. Op basis van die, uh, die criteria die ik net noemde. Um, en dat inspireert natuurlijk enorm veel ondernemers. Dus het, het, het helpt. A, om andere ondernemers te inspireren om uh, harder te willen groeien... om ook daarbij te willen horen. Het brengt diversiteit in de, in de markt. Ze zorgen natuurlijk voor werkgelegenheid. Als jij een snelle groeier bent, dan betekent het op een gegeven moment... dat je meer personeel, ja. meer competent personeel nodig hebt. En dat betekent dat je voorziet in een stuk werkgelegenheid... in jouw directe omgeving. Uh, dat levert natuurlijk een belangrijke bijdrage. En het is een, wat ik net al noemde, die bron van inspiratie. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Zeker als je kijkt naar ondernemerstap, staat hoog op de agenda. Ik geloof dat de regio rondom Eindhoven... zelfs als een van de meest innovatieve in de wereld werd uh, uh, genoemd. Nou, dat inspireert. Dat betekent dat je als Nederland vooruit wil. Hè. Je wil een bepaald doel bereiken. Verschilt het nou nog uh, waar, in welke sector zal ik maar zeggen... Die, die snelle groeiers vindt? Want ik denk dat bijvoorbeeld internetondernemers... Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Je hoort niet anders dan dat dat de jongens zijn die heel snel heel veel geld verdienen. Het is ICT en internet, klaar. Dat is ook het antwoord wat gegeven moet worden. Je ziet dat er een aantal regio's zijn in Nederland, met name Friesland. Uh, de Achterhoek waar het een stuk moeilijker is, omdat daar traditioneel natuurlijk heel veel uh, landbouw zit. Maar in de Randstad, uh, Zuid-Holland, uh, Noord-Holland en Brabant zitten enorm veel... Uh, ja, hoogwaardige groeiers. Uh, dat is vooral ICT en zakelijke dienstverlening. Daar zitten op dit moment de echte snelle groeiers. Dat is het hosanna verhaal Nou zal er ongetwijfeld een hobbel genomen moeten worden. voordat je, Want je bent niet zomaar van vijf uh, man naar honderd man. Dat gaat, denk ik, met tussenstappen. Het zijn enorme trapsprongen die je moet maken. Dat vooral, is zo. He, je begint inderdaad, je krijgt je eerste personeelsleden. Dan zijn er een paar kritische momenten. Vijf, twintig, vijftig, honderd man. Dat zijn steeds van die manifeste en, momenten En waarom zijn dat kritische momenten? Omdat je uh, enerzijds, als je het echt redeneert vanuit de ondernemer... verandert de rol van ondernemer, van pionier, uh, innovator naar manager... Dat betekent ja. dat je mensen moet gaan aansturen. Je zal verantwoordelijkheden moeten gaan uitdelen. Uh, je je zal... krijgt gezeur met vakantiedagen. Je krijgt gezeur met vakantiedagen en, en, en personeel. Ja. Uh, dus je rol verandert. Uh, je moet hele duidelijke doelen stellen binnen je bedrijf. Je krijgt steeds minder tijd om goed na te denken over strategie. Omdat je gewoon heel druk bent met al die uh, losse facetten. Zeker bij die eerste stap van 10 naar 20. Daarna eh, wordt dat steeds beter, dan gaat je personeelsomvang toenemen... waardoor je een managementlaag in moet gaan bouwen. Uh, je krijgt liquiditeit-cashflow-uitdagingen. Uh, want als je hard groeit, dan ja. ben je veel aan het investeren in personeel, IT, kantoren. Nou ja, dat moet je enerzijds dat moet je financieren, dus dat zijn uitdagingen. Dus ja. dat zijn echt eigenlijk de standaard hobbels. Uh, en als je dan nou kijkt naar de oplossingen die je daarvoor uh, aangedragen krijgt... Er zijn een aantal hele goede initiatieven in de markt, onder Port for Growth. Dat is een, uh, een samenwerking van een aantal banken, uh, Sintens van de overheid... die echt ondernemers die van 2 miljoen naar, 50, naar 20 miljoen willen groeien... in vijf jaar tijd begeleiden. Enerzijds door ze met elkaar in contact te brengen. Dus ondernemers sparren met andere ondernemers over die problemen... en uitdagingen die ze tegenkomen. En anderzijds door gezamenlijk hele duidelijke doelen te stellen... Jezelf een plan te laten schrijven of een beeld te laten maken... van hoe ziet mijn bedrijf er nou over vijf jaar uit? Waar wil ik staan in de markt hè, ten opzichte van mijn concurrenten? Wat is mijn visie? En dat dan weer terugbrengen in vijf stappen. naar nou, Wat moet ik dan vandaag doen om daar te komen? Dat, dat, dat is leuke port of growth. Uh, en dat is dan voor groot. Maar voor MKB misschien nog dan een tip... voor mensen die kleiner, maar dan toch ook snel willen groeien... Als je, uh, wat heel belangrijk is, dat komt ook uit die onderzoeken, bedenk uh, hè, wat je strategie is. Bedenk, geef, maak, probeer gewoon een beeld te scheppen van hoe ziet jouw bedrijf er nou uit. Zorg ervoor dat je personeel helemaal in lijn is met wat jij wil. Dus zorg voor een gezamenlijk doel in je bedrijf. Zorg ervoor dat iedereen hetzelfde gevoel heeft rondom je bedrijf, die identiteit. Pol.com was een goed voorbeeld daarvan. Iedereen zit daar nog als een MKB-bedrijf te werken. Terwijl ze wel groter zijn. Ze zitten boven de 300 man personeel. En zorg ervoor dat je op tijd gaat praten met, met collega-ondernemers. Laat je adviseren. En zorg ervoor dat je dat op tijd doet. Want je kan ook kapot groeien. Dat gebeurt ook. En we spraken over snelle groeiers. of het gebrek daaraan in Nederland. met Willem Overbos van MKB Service Desk. Dankjewel. Tot ziens. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter: twitter.com-tros in Bedrijf. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart en vooral die van luchthaven Schiphol. Ondanks de huidige crisisjaren is de verwachting dat het vliegverkeer boven Nederland de komende twintig jaar zal verdubbelen, waardoor luchthaven Schiphol snel aan de grenzen van haar groei zal komen. De discussie is nu of Schiphol een puur zakelijke luchthaven moet worden, of dat er nog ruimte is voor vakantievluchten. Gaan we over praten met Hans Hierkes. Hij is luchtvaarteconom aan de Universiteit Twente. Welkom meneer Erskers. Uh, maandag is dus de, het debat over de luchtvaartnota. Wat staat daarin? In de luchtvaartnota wordt vooral een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de luchtvaart in Nederland. Van het uh, beleid wat op dit moment uh, wordt gevoerd. Wat er uh, wat mij betreft iets minder in staat, is uh, een duidelijke prioriteitsstelling van waar het in de toekomst heen moet. Uh, er wordt wel gezegd, ja, de netwerkkwaliteit van Schiphol die moet maximaal zijn. Maar uh, netwerkkwaliteit wil nog niet zijn gebruikbaarheid van Nederland. En wat mij betreft, worden er wat weinig uh, keuzerichtingen aangegeven welke kant het uit zou moeten gaan. Maar is het niet de aloude discussie, we hebben zoveel vliegverkeer, dat wordt eigenlijk elk jaar meer, de omwoners hebben daar last van, dat is een permanente strijd, wat gaan we doen? Is dat ongeveer een samenvatting? Nou nee, want um, Schiphol is tot nu toe vooral een overstapluchthaven. 70 tot 80 procent van de passagiers stapt over. Maar die positie is vooral in het, in het verleden gegroeid. Uh, onder andere toen vliegtuigen nog niet zo ver konden vliegen. was uh, de rand van Noordwest-Europa een mooie springplank naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De uh, Nederlandse overheid was altijd heel erg goed in het verwerven van luchtrechten in andere landen. En KLM was heel erg proactief in het wegtrekken van passagiers uit andere landen... die dan via Schiphol werden doorgestuurd ja. naar andere bestemmingen. Maar die voordelen die zijn uh, weg. Vliegtuigen kunnen nu uh, zo ver vliegen dat het niet meer uitmaakt... waar je opstijgt en waar je landt. Er komen steeds meer rechtstreekse verbindingen... zodat overstappen... Uh, in, in luchthavens zoals Nederland uh, uh, in de toekomst waarschijnlijk wat minder belangrijk zal worden. Door de liberalisering in de luchtvaart worden luchtvaartverdragen minder belangrijk. En dan moet je gaan kijken wat blijft er dan over van de voordelen van Schiphol en overigens ook van KLM. Dus op dit ogenblik is nog 70% van de vluchten die aankomt... eigenlijk voor mensen doorvoeren naar een andere bestemming. En dat gaat onder druk staan. Nee, 70% van de passagiers die ja. aankomen. Want in die vluchten waar overstappers in zitten, zitten ook best Teurlijk. wel... Uh, ja, en dat maakt het probleem juist zo moeilijk. Want ga je dus zeggen, ja, we gaan ons meer richten op rechtstreekse vluchten... dan raak je een deel van de overstapvluchten kwijt... waarop ook passagiers zaten die gewoon naar Amsterdam wilden of ervan vertrokken. En dat uh, vergt dus een, um, ja, een, ik zou zeggen, een nieuwe aanpak... waarvan ik niet eens weet hoe dit precies moet uitzien. Maar ja. Schiphol en Nederland kijken altijd, vergelijken zich altijd bijvoorbeeld met Londen en Parijs... belangrijke overstapluchthavens. Ik denk dat je veel meer zou moeten kijken naar regio's... die uh, geen belangrijke overstap Luchthaven hebben, maar wel een luchthaven hebben die de bereikbaarheid van de regio vergroot en die desondanks goed draaien. Is dat bijvoorbeeld? Nou, Kopenhagen daar kun je wordt wel als leren. voorbeeld uh, genoemd. Maar ik denk zelf dat er aan de Amerikaanse Oost en Westkust diverse steden uh, liggen. Je zou uh, nou, uh, bijvoorbeeld aan Boston kunnen denken waar je. Uh, die heeft... Wat zou Nederland daar dan van kunnen leren? Nou, een, uh, wat we daarvan moeten leren, is om te zorgen dat onze bereikbaarheid optimaal blijft. zonder dat we. Zo afhankelijk zijn van die overstapvluchten, waar dus ook de mensen zitten die evengoed ook alleen maar naar Amsterdam willen, als ze nu op dit moment zijn. Nou, dan moet ik toch nog even iets beter uitleggen. Um... Het is zo dat, uh, stel iemand wil van um, uh, uh, München naar uh, New York. Nou, Dan kun je ja. via Amsterdam reizen. Uh -huh. uh, er kunnen ook mensen zijn die van München, van München gewoon naar Amsterdam willen. Die zitten in dezelfde vlucht als uh, iemand naar New York, maar stappen in Amsterdam uit. Ja. Schiphol is tot nu toe, en de KLM trouwens ook als maatschappij... is vooral gericht op die overstappers. Ja. Dat is die 30 procent. Uh -huh. Maar andere... Um, uh, luchthavens zoals Londen, Parijs groeien qua overstappers sneller. En het is de vraag of Schiphol die positie van overstapluchthaven wel kan handhaven, zoals ze dat nu doet. Ik zeg niet dat het niet zo want is. Maar de zeg investeringen dat het... om dat te blijven, die zijn te hoog. Want dat zou in 2020 groeien naar hoeveel. Uh... Nou ja, het getal is 510.000 of 518.000 uh, vliegbewegingen. En of dat er nu wat meer zijn of minder, maakt niet zoveel ja, uit. Er daar is ook nog want... discussie over. Hè? De, de... Ja, maar ik vind het eerlijk gezegd niet zo interessant. Want als het, dan, als, als het wat tegenvalt in de groei, dan wordt het vijf jaar later. De luchtvaart groeit structureel. Dat nou, en behalve als er een wat wereldoorlog of een u? crisis komt... Moet, dan... moet Nederland die investering doen om die positie vast te houden... of is er volgens u een andere manier om met Schiphol om te gaan die ook heel lucratief is en misschien wel beter voor iedereen. Dat, wat stelt u voor? Nou, ik, ik weet die andere manier op dit moment nog niet... maar ik denk dat er een goede kans is dat er een andere manier is... dat je je meer richt op rechtstreekse vluchten... meer op het bestemmingsverkeer... zonder die overstapvluchten uh, die we nu eenmaal hebben te laten gaan... maar dat we ons niet alleen maar meer richten op die overstapvluchten... omdat we daarin qua concurrentiepositie wellicht niet op kunnen... op den duur tegen Londen en Parijs. Maar dan moeten we misschien toch weer meer... Uh, uh, He, wat, wat nu gebeurd is, is dat die uh, maatschappijen die zeggen... wij willen die vakantievluchten daar hebben. He, we willen meer op Schiphol zijn. Nou, EasyJet, noem ze maar op. En die zeggen maar, ja, uh, Schiphol is te duur voor ons. En die, houden, die bevoordelen de KLM. Dus die komen er eigenlijk niet tussen. Ja, ik vind dat een, uh, niet, denk ik, een helemaal juiste voorstelling... van zaken uh, van de Locals Carriers. Uh, klm Classic carriers. Uh, uh. De bouwmakers. <laughs> nou, low-cost luchtvaartmaatschappijen, prijsvechters. Ik, ja. um, kijk, KLM klaagt evengoed juist in een omgekeerde richting. Er ligt wel een dilemma. Bijvoorbeeld, Schiphol heeft een bagagesysteem waar ze bagage heel snel vanuit het ene vliegtuig in het andere kunnen krijgen. Nou, dat is een heel duur en gecompliceerd systeem. Dat moet worden betaald. En dat is natuurlijk voor die overstapmaatschappijen. Maar de ja. low-cost carrier um, uh, maatschappijen maken ook gebruik van dat bagagesysteem. En maar die zeggen, ja, die complexiteit hebben wij niet nodig, Daar willen wij dat niet voor betalen. Ja, hoe ga je die kosten nou verrekenen? Want dankzij de schaalgrootte door die over, de overstapmaatschappijen hebben we überhaupt zo'n bagagesysteem. Hetzelfde punt is: local carriers zeggen we hebben die, al die winkeltjes niet nodig. Ja, dat kan wel wezen, maar de passagiers van Locals Carrier... die lopen daar wel rond en die kunnen wel gebruik maken van die winkels. Dus hoe je dat nu precies afweegt, dat zal altijd een strijd blijven. Maar ze, uh, uh, ze, ze maken toch al gebruik van lagere tarieven... want als je dus met die prijsvechters uh, gaat vliegen... dan mag je wel een NS-dagtocht uh, uh, aanschaffen... voordat je überhaupt bij die slurf bent waar je weg moet. Het, het, het, het is 2,5 kilometer lopen of zo. Ja, wat, wat, wat precies goed, uw vraag? En daardoor wordt het goedkoper, toch? Ja, Local carriers die, die zijn ook al goedkoop. Alleen, wat, omdat ze zo erg op prijs concurreren... proberen ze uit Schiphol elk dubbeltje te persen... Ja. wat ze eruit kunnen halen. Ik, zeg, ik, ik vraag me af of hun kritiek inderdaad wel terecht is. Maar dat, dat doet er in het zakenleven maar gedeeltelijk toe. Als zij door veel kritiek kunnen hebben... toch een dubbeltje eraf kunnen krijgen, zullen ze het niet laten. Maar ik vraag me inderdaad af of hun kritiek terecht is. ik vraag me ook af of het voor Schiphol goed is... om. Om zich op die maatschappijen te richten. Want wat wil je als economie en als schiphol? Je wilt ook vooral graag de zakenreiziger binnen hebben. Die besteedt veel, dus die, die geeft ook geld. Uit. Maatschappijen zoals KLM oh. en maatschappijen die rechtstreekse vluchten aanbieden naar de delen, werelddelen die zakelijk gezien belangrijk zijn voor Nederland. Uh, wordt dit spel hoog gespeeld? Ik bedoel eigenlijk. Is het mogelijk dat KLM zo hoog de zaak gaat spelen... dat ze zeggen, nou ja, moet je luisteren. Als wij onze zin niet krijgen, dan uh, vertrekken wij uit Nederland. Nou, uh, zo, het, KLM zal het hoog spelen, zal alle mogelijke manieren van invloed uh, uh, gebruiken. Maar men, KLM gaat daarvoor niet weg uit Nederland. Want voor een overstapmaatschappij uh, is het heel belangrijk... dat je bepaalde punten hebt waar al je vluchten samenkomen. In ieder geval thuishaven. Een thuishaven. Ja. Je kunt dus niet zeggen, nou, ik verplaats 20% van mijn vluchten... omdat het me even niet uitkomt. Dat, dat gaat vaak niet. Oh. Dus dan zou KLM moeten verhuizen naar een andere luchthaven. En welke zou dat zijn Parijs? in Europa? Want ze zijn toch al gefuseerd. Ja, maar Parijs is uh, ook behoorlijk vol als luchthaven, daar kun je als KLM niet zomaar terecht. Ja, He, met, al je, met al je vluchten een gedeelte misschien. Maar, en dat gebeurt in de toekomst waarschijnlijk sowieso. Ja, wordt het al spannend, dit in de Kamer? Nou, ik, ja, ik denk niet dat het uh, zo vreselijk spannend wordt. Ik denk dat er ook uh, erg over cijfertjes zal worden gepraat. Waarvan ik dus denk: ja, dat is niet zo, niet zo vreselijk belangrijk. Want is de groei er nu niet en is die er over vijf jaar wel? Er wordt waarschijnlijk wel gepraat over de belangentegenstelling tussen omwonenden en luchthaven. Die in de luchtvaartnota, moet ik zeggen, ook wat mij betreft, wordt veronachtzaamd. Goed, we gaan er nog veel meer over horen. We spraken met Hans Herkens, luchtvaart-econoom aan de Universiteit van Twente. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, en na het nieuws, 7 miljoen vierkante kilometer werkplek. Geen werknemer te bekennen. Na het nieuws gaan we het erover hebben. Leegstand in kantorenland. Wij zijn uitgebreid bij terug. vierkante ja, meter. precies. Tot zo. We don't leave the square president to Mubarak. De ontwikkelingen in Egypte. Mubarak denkt dat het zijn recht is om te blijven zitten. Nee, dat is niet zijn recht, dat is onze recht. Op de voet gevolgd door Radio 1. We mogen er niet langs van de mannen op de tank. Die die oude zak, die moet gewoon oprotten nou. We gaan het niet omhoog We